Werkgeversorganisaties VNO-NCW en, en MKB Nederland willen in gesprek met premier Rutte over de salarissen van het personeel. Rutte zei op een VVD-bijeenkomst dat grote bedrijven werknemers meer moeten betalen, anders schrapt hij de lastenverlichtingen voor het bedrijfsleven. De werkgeversclubs wijzen erop dat de CAO-lonen met gemiddeld bijna 3% zijn gestegen.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 Het weer vannacht zijn er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden met kans op nevel. Morgen geregeld zon, maar in de middag ontstaat lokaal wel een bui. Het wordt dan zo'n 21 graden. Na het weekend vooral landinwaarts zomerse temperaturen. Dit was het NMS Journaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de buren en sieren. Het geluid van Zandvoort Live vanaf de 24 uur van Zandvoort Dit is ZFM, ZFM. Ja dames en heren en dan zijn we natuurlijk weer terug Hier in de uh, Amsterdam Beach Onze tijdelijke studio uh, Amsterdam Beach Hotel moet ik het wel goed zeggen uh, U kunt natuurlijk van het hele evenement Kunt u ook foto's zien uh, Vanuit ons En dat kunt u natuurlijk via onze Instagram uh, Pagina uh, En dat is gewoon uh, uh, Hashtag ZFM Zandwoord En daar kunt u alle uh, dingen vinden Volg ons gelijk dan even En dan ziet u gewoon wat er uh, op onze radio allemaal gebeurt uh, Nou nou oh, uh, Walter, en nu uh, ben jij eigenlijk ja, een beetje. We gaan door. Uh, in heel beginnend, heel toepasselijk met de bad guys. Ja.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 barrage de après oh yeah, yeah, yeah. mais ça va pas m'arrêter ouais mais comment ça Demande monde est type tu hey, hey, croyais quoi hey, qu on sera hey, plus jamais je pourrais t'afficher mais c'est pas mon délire d'après les rumeurs tu m'as eu dans ton lit oh jaja il oh, y a pas moyen de jaja je suis pas ta jaja genre en ça baby tu t'es là De J'suis run, j'te fais pas la tu de l'argent. Je voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Baby, tu oh, je, dat je, dat je, jaja. je, ja, dat ja. pas dat je, je, dat je, dat jaja, oh je, dat je, dat je, Ta katan, dja dja, en katana, baby, tu Oh daja daja pas oh daja tu pas ta kada daja genre encore tu ça. Oh daja pas oh daja ou baby.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 Live vanaf de 24 uur van Zandvoort, dit is ZFM. Welkom terug, dames en heren. Bij het geluid van Zandvoort live vanuit het Amsterdam Beach Hotel met uh, 24 uur Zandvoort. Ik zal even mijn uh, monitor wat zachter zetten zodat het niet meer piept. Uh, dames en heren, uh, uh, we zijn hier natuurlijk de hele dag al en uh, er waren 33 evenementen vandaag uh, te doen hier in Zandvoort. En de komende uren zijn er nog enkele te doen. Uh, zo kunt u natuurlijk nog steeds bij ons aanschrijven hier uh, live. Uh, dan kunt u als sidekick meedoen hier uh, met onze uitzending. Uh... En het is een uh, feestje hier, dus uh, kom uh, uh, lekker aanschrijven. Dolly staat al te springen, uh, zo te zien. Dat uh, is uh, um, En um, uh, tevens uh, uh, is er natuurlijk momenteel heel veel op het Badhuisplein. U kunt gewoon live naar Jeroen van de Boom luisteren. En zometeen zijn er nog meer artiesten. Wij krijgen straks uh, een interview met DJ Raimundo hier ook. Um, en u kunt ook nog tot 12 uur vannacht, kunt u nog steeds trouwen... voor één dag op het strand bij Meijer aan Z. En ook uh, kunt u nog tot 12 uur een eigen cocktail shaken bij de uh, Bols Pop Bar hier op het in het Festival Hart bij het Badhuisplein. Uh, en natuurlijk uh, maken we het hier in Amsterdam Beach Hotel uh, gewoon een feestje van. Uh, Walter, jij hebt nog wat muziek klaarstaan. Wat ja, uh, heb je nog voor de, de klaarstaan? Raimundo hij is al gezien, maar hij, uh, hij is onderweg. Dus uh, ja, staat er nog even wat in. Wat ga je draaien? Go van Harris, go Harris, right, right.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 If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views I came through in the clutch, more than lipsticks and phones Pour your fave cologne just to get you alone Don't be afraid to catch feels Don't be afraid to catch these feels like and chase through Yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> Ja, dames en heren. En dan zijn we hier weer terug in het Amsterdam Beach Hotel. Aan tafel is ge... Uh, aan tafel is aangeschoven. Uh, DJ Raimundo. En hij voelt zich helemaal thuis. Dat, uh... hij, hij kwam hier binnen en uit, iedereen kent hem. Sorry. Ja. <laughs> ik zal ook. Maar uh... je bent hier begonnen, hè? Ik, niet uh, hier? Nou, niet hier. nee. <laughs> <laughs> nou, nou ja, vroeger heb ik hiernaast gewerkt in de frituur. <laughs> bij uh, Big Mouth. Dat is, uh, of Big Mouth. Uh, Big Mouth, yeah. dat heb ik. Maar Big Mouth, <laughs> dat, uh, dat was de, de snackbar. Uh, maar radiotechnisch gezien ooit bij CFM uh, begonnen met draaien. Ja, ja Op je biografie ...hier staat er nog een, een kleine piraat in een klein dorpje. Ja, ja, zoiets, ja. Ja, ja, ja dat, dat, dat mag ik nu je, wel zeggen. Op je dertiende, Op mijn dertiende jaar kwam ik altijd... Op eigen programma. Uh, ja, ja, ja. Dus, nou ja, de rest is historie. Uh, na CFM ben ik uh, naar uh, Radio uh, Heemstede gegaan. Mm -hmm. um, en vervolgens naar Radio uh, Haarlem. En daar is mijn radiocarrière eigenlijk uh, gestopt. Okay. Maar ondertussen ging ik ook in de clubs draaien. En dat, uh, ja, want je hebt een aardig lijstje van clubs. Uh... Ja, ja, ja, zeker. ja. Ik die draait heel veel, want je hebt laatst nog hier gedraaid ook. Wat zeg je? Je hebt ook laatst om Zandvoort nog gedraaid. Ja, ja, vorige week met ja. uh, Zandvoort Alive bij, uh, bij Mango's. Vaste pik, al, uh, al jaren. Uh, maar los daarvan, uh, in Zandvoort heb ik vroeger in de Janks uh, gedraaid. De Janks ja. Dance Club. En daar heb ik toch wel veel aan te danken. Ik ja? zal jou even aankijken. Ja, zo uh, oppersal <laughs> um, En ja, daar heb ik... Uh, uit mijn hoofd even vier jaar lang op de zaterdag zes uur lang staan draaien. Dus ja, daar heb ik het zeg maar wel uh, geleerd. geleerd ja, dus het is, het is echt wel, wel thuiskomen als je nu hier uh, bent. Zal voor altijd. Dat maar wel. ik woon hier ook. Ja. Heel fijn. Op <laughs> Dat de hoek. Dus uh, my, my place to be. Dat, uh... En uh, als het goed is, was je 14 toen je je eigen radioprogramma kreeg? Nou ja, 14, 15. Het zat een ja. beetje op de, op de grens. Mm -hmm. um, en dat was uh, eigenlijk met, met CFM. Ja. Uh, ik, ik werd uh, eigenlijk neergezet uh, na tussen App en Vloed, s'nachts. Ja. En dat ging en op, mag... zich wel, uh, ja, op zich wel uh, redelijk goed en makkelijk. Um, en, um, ja, op een gegeven ogenblik uh, de, de dance. Uh, dat, dat is natuurlijk mijn grote liefde. Uh, mm -hmm. Edwin Keur, uh, oftewel Edwin de Wit, die vroeger bij uh, ZFM ook uh, draaide. Ja. Dat was een soort van grote broer, mijn inspiratiebron. Uh, echt een uh, begenadigde uh, DJ-presentator. En um, ja, ja, goed, daardoor werd ik echt uh, getraind. Om radio te maken, maar ook me um, bezig te houden met dance, hip-hop, uh, hip-house, house. house. En op een gegeven ogenblik uh, ja, kreeg ik gewoon uh, de, de mogelijkheid om een uh, dansprogramma te presenteren. Wat, ja. al, uh, wat al werd geprogrammeerd. Ja. Ja. Dat hebben we niet meer, hè? Nee, helaas niet. Nou, misschien in de toekomst ja, gaan we het wel doen. in het weekend, toch? Of is dat ja, uh, af en toe op weer. zaterdag. Maar okay. we, gaan, we gaan binnenkort weer uh, met jonge mensen. Uh, gaan we waarschijnlijk weer beginnen met een dance- uh, of uh, in ieder geval een DJ-programma. Okay. Uh, zodat we weer uh, wat meer van de dance- en EDM-muziek. Ja. Uh, op onze radio. Uh, ja, het hoort erbij. Het is zo groot. Jongens. Ja, ja, daarom. En we zitten in Zandvoort waar heel veel mensen ook uh, liefhebbers zijn van EDM. Ja. Ja. Uh, voor de mensen die EDM-term uh, niet kennen electronic dance music. Ja, dat... dit, dit, dit is een allegaartje van uh, ja, eigenlijk big room house, maar ja, het is allemaal EDM. Eigenlijk ja. is techno, ja, dat is ook elektronisch. Ja. ja, dat is, is ook dance music. Ja. Dat, die, die hele term, dat is in Amerika uh, verzonnen en om het een labeltje te geven, maar het is gewoon, eigenlijk gewoon een commerciële big room house. <laughs> en uh, wat uh, vind je nou van dat Zandvoort nu dit uh, evenement zo groot aangepakt heeft? Fantastisch. Ja. Ik denk dat Zandvoort dit nodig heeft. Ook met, uh, met alle respect de, de wat kleinere festivals in het dorp. Ja. Uh, wat, wat met passie wordt georganiseerd, maar niet echt uh, uh, ja, van de grond komt. Wat ook mm -hmm. mensen buiten Zandvoort trekt. Ja. Is dit natuurlijk ook met het oog op uh, de aankomende jaren met de Grand Prix, hebben we dit gewoon nodig. Ja. En in deze tijdsgeest moet je met iets komen, ook als dorp, om een festival te organiseren. Daarom is dit gewoon een fantastisch initiatief. Ja, absoluut. Dat, uh, nou, Top, dat, uh, fijn dat je er bent. Dus uh, als je uh, in de toekomst nog een keer gevraagd wordt, dan... Ja, dat... Uh... Je ja, ja. hebt rondom ja. de Formule 1. Ja, ja. Dat, dat, dat, ja, dat wordt nog een, een hele interessante inderdaad. Ja. Ik ben heel erg benieuwd uh, wat er allemaal gaat, uh, gaat komen. Ook uh, vanuit Heineken uh, en, en andere grote sponsoren van, uh, van de Grand Prix. Jou kunnen ze bellen. Mij kunnen ze bellen. Maar goed, ik zal denk ik een klein beetje uh, <lacht> op de achtergrond verdwijnen uh, in, in dit grote circus. Maar mm -hmm. ja, ik hoop wel dat uh, wij als Zandvoort dus ook uh, de mogelijkheid krijgen om uh, tijdens de Grand Prix iets groter uh, neer te zetten hier op het plein. Ja, ja. ...vanavond ga je wel groot neerzetten, want je eindigt hier wel. Ja, ja, ja ik, ik voel me vereerd. Ik ja. heb uh, afgelopen weekend nog afgesloten bij, bij Mango's met Sanford Live... ...en nu bij de Vrienden van Sanford Live... Ja, het is fantastisch als ik zo naar het plein kijk. De uh, zon is bijna... Ah, het is, is het niet normaal, joh. Normaal, ja. ja, het is echt druk, hè? En, al, en alles zit mee. Geen ja. wind, geen regen, nog een ondergaand zonnetje. Prachtig. Hoe romantisch zul je het ja, hebben? Ja, daarom <laughs> dat... Uh, wij zullen hier op ZFM uh, het gelijf van het podium doorprikken. Okay. Zodat de luisteraars ook jouw set gewoon kunnen uh, luisteren. Okay. dat uh, Dat, uh, <laughs> dat ik zal extra mijn best doen. <laughs> ja, gelukkig maar. Dan ben toch weer een beetje terug op de zender. Ja, toch? Ja, leuk, man. Dat er uh zijn binnenkort uh, andere plannen uh, nog? Grote plannen die je hebt of uh, grote plekken waar je gaat draaien? Grote plannen, nou ja ik, uh, ik, ik focus me iets meer op het buitenland ook, uh, los van, uh, van Escape waar ik elke week uh, draai en de programmering uh, doe uh, begin dit jaar naar China geweest uh, wat, wat echt heel erg gek was, mm -hmm. was een uh, mini tour van een week slopend, maar waanzinnig mooi en dit jaar komen er nog uh, wat, echte, wat, wat hele leuke buitenlandse, uh, buitenlandse tripjes aan. Uh, vorige week, nee twee weken geleden in Cyprus geweest. Binnenkort naar Kroatië. Maar wat uh, op het programma staat is uh, Japan in uh, oktober. Oh wauw. Ja, ja, ja, ja, ook weer een, een, een tour. Dus... dus je wordt echt een internationale DJ nu? Ja, ja ik, uh, ik heb nooit echt toegelaten. Omdat ik altijd uh, ja, mijn, mijn lo loyaliteit naar de vaste clubs en uh, organisatoren ja, vast wilde houden. En, uh, ook niet verstek wil laten gaan. Maar af en toe moet je het ook wel eens een keertje uit handen durven geven. En niet bang zijn dat het zonder jou niet gaat lukken. lukken. Nee, dus, dat, uh, volgens mij gaat het heel goed met op. dat. Uh, nou, helemaal top. Ja, ja, en al 27 jaar bezig. En het gaat gewoon <laughs> fantastisch, jongens. Dat, uh, nou, geweldig. Uh, nou, in ieder geval, dankjewel dat je hier uh, bij de radio bent. Uh, zijn. Ja, uh, de nou. Walter heeft nog even een nummer klaarstaan. Wat ga je draaien? Ik uh, ga met uh, Joost Met uh, Helemaal top. Komt-ie. Don't even gotta try. You know. I like shotting, they get better over the time. You know. They just say I'm not the maddest bitch you like. <laughs> Cupid, if I'm shining, everybody wanna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't uh -huh. even gotta try. You know. I like to nigga better uh -huh. over time. You know. heard you say I'm not the baddest, bitch. live nog over naar het podium. Uh, we gaan live naar het podium, want daar is van Kessel live nu te horen. Uh, heb jij ze wel eens van de, hen gehoord? Uh... Heel eerlijk. Ja, heel eerlijk. Ik heb er niet van gehoord. gehoord. Ik heb gekeken en het schijnt een ontzettend leuke feestband te zijn. Nou, laten we maar luisteren wat er nu op het podium gebeurt. Uh, hier krijg je van Kessel live. Ja. 2 1 2 1 2 Ah, ah. E. Oh. Dames en heren, zoals u hoort zijn ze nog op het podium aan het testen wat er gebeurt. Dus uh, we gaan het even nog overnemen. Hier uh, in onze studio. Uh, nou gaan mijn, uh, microfoon, mijn uh, microfoon weer zingen. Dus al die uh, knoppen Bastian. Ja, al die Even kijken, uh, want van, uh, dan moet ik even kijken naar mijn programmaatje, want we hebben net natuurlijk... Uh, Volgens mij gaan ze zo beginnen, de hoor een aankondiging. Je hoort een aankondiging, daar gaan we over naar het podium. Het is natuurlijk niet allemaal precies op tijd zoals het in het programma staat, maar ja, dat hoort bij een van live festival. Dat hoort het helemaal niet. Nee, daarom. <laughs> even kijken, horen Dames we zo? Heren, ja, daar en heren, in komen de line-up van die kant naar die kant zal ik beginnen met de man... Die aan het toetsenbord staat. Als hij Saturday uit gaat spelen. dan krijgen we een knipoog van boven van hem op Brood. Want hij speelt het feilloos, echt waar. Alleen het nummer wordt vandaag niet gespeeld. maar. op de keyboards, Paul Gele En dan. deze meneer hier. zingt mantra's in zijn slaap. En als hij zo wakker wordt. Is hij helemaal zen. Als hij bij jou in de donkere kamer komt. Gaat spontaan het licht aan. De drummer. Paul Heenskerk. De aankondiging van de band is vrij lang. Dus we gaan heel even over naar een muziekje en hier. Is... En dan uh, gaan we straks wel live over naar Van Kessel Live. U krijgt van mij van Icona Pop. I love it. I love it Van live. Of, uh, live van het podium uh, heeft u nu, nu uh, van Kessel. Uh, live. Uh, er ging wat mis met het geluid op het plein ook, hoorde ik net, omdat ze amper uh, iets uh, hoorden. Maar hier op de radio klinkt het toch wel redelijk. Onze verbinding is goed in ieder geval. Toch wel, hoor? Ja. Prima. Dat, uh, nou, We gaan nog even doorluisteren en anders gaan we straks over naar... Uh, uh, we krijgen straks nog een interview uh, met Peter Beense in het casino. Dat krijgt u van ons om kwart voor elf. Dan gaan we hem heel even bellen. Want hij sluit natuurlijk het hele festival af in het casino. Uh, op het plein sluit Raimundo, DJ Raimundo het af om uh, rond 12 uur. Uh, luister hier gewoon bij ZFM naar het 24 uur festival. Wat de fuck man? Ja, niet zo gaaf om hier te staan. En wat een voorprogramma hebben wij gehad. <laughs> zo tof. Na ons Raimondo ben ik ook weer zo blij om in zijn voorprogramma te spelen. Het is <laughs> het living in another world. One, two, one. Ja, dames en heren, dat was natuurlijk uh, van Kessel Live. Uh, als u zich afvraagt dat het geluid een beetje uh, slechter is. Zij hebben een eigen geluidsman. Uh, en gebruiken niet uh, de, de mensen van de... Uh van het festival zelf. Uh, en uh, helaas is dat ook echt een beetje te horen. Uh, het lijkt een beetje uh, bijna a cappella. Uh, zo, uh, en ook op het plein. Uh, maar zometeen uh, hebben wij een interview met Peter Beense. En natuurlijk uh, gaan wij uh, ook nog uh, DJ Raimundo live hier uitzenden. Nu krijgt u uh, van mij zo Armin van Buren, maar eerst natuurlijk onze een. Wacht even, dan nou gaat mijn techniek ook opeens raar doen. Uh, even hij springt helemaal terug. Dus uh, ik ga nog even terug naar Van Kessel. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM. ZFM. <tie> Bij. Komt hier uh, Peter Weense in de uitzending. Ik ga even de techniek openzetten. Uh, Peter Weense, hoort u mij? Ik hoor jou. Ja, ja dat dat is, dat, uh, want jij treedt zometeen uh, in het uh, uh, Holland Casino, uh, hoor ik. Klopt, klopt helemaal. Dat, uh, en sta jij nu ook op het plein? Nee, nee, nee. Ik ben, uh, ben eerst op deze treden in Driemond een gemeente uit Maaren vandaan. Ja. En daarom nou ben ik onderweg naar Zandvoort. Doe, doe, doe, doe, doe, doe. Dat, uh, en je ik weet het zeker stukken. dat je op tijd komt? Uh, ik ben aan het rezen, dus uh, ik, uh, ja, ik zal wel op tijd zijn. Ja, best, denk ik. Nou, rustig okay. aan Peter, rustig aan. <laughs> hey, veel belangrijker. Uh, jij bent ook nachtburgemeester, uh, heb ik gelezen. Dus je neemt u de nacht over in Zandvoort? Ja, dat klopt. Wat ga je allemaal doen? Ja, in zoverre, het is, het is meer een eretitel als dat het een, uh, ja, een soort uh, werkzaamheden zijn. Het is, uh, kan zijn dat ik een keer opgeroepen word voor iets uh, speciaals of ja, iets te openen of weet ik veel wat, maar het, het, het komt eigenlijk heel weinig voor Maar het is meer een eretitel dat je uh, ja, belangrijk bent voor de... Uh, voor de, muziek, voor de muziek en voor de horeca en dan ben je voor je gekozen. Ja, volgens mij kan ik een hele goede handen bij jou. Volgens mij maak je ook echt een feest van uh, vanavond. Ja, ik doe hem best. <laughs> <doe> <laughs> volgens mij komt dat helemaal goed. Want je bent best wel lang bezig al, je bent sinds 85 bezig. Ja, ik, uh, volgend jaar ben ik 35 jaar in het ver. Ja, en Zandvoort, heeft nog speciale uh, gevoelens daarbij? Sorry nog één keer? Ik heb nog speciale gevoelens bij Zandvoort. Kom je hier graag, ben je hier vaker geweest? Ja, klopt. Mag voor het optreden? Ja. ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, dat zeg je. Nou, ik ben uh, heel wat jaartjes bezig natuurlijk nu. En, uh, en, uh, leuke dingen meegemaakt. Uh, natuurlijk op met mindere dingetjes. Maar eigenlijk in totaliteit uh, ben ik uh, heel tevreden met hetgene wat ik gedaan heb. Die uh, nice. 35 jaar sowieso al. Het is echt goed te doen. Is. Ik, ik lees in jouw biografie, je hebt bijvoorbeeld ook voor het Koninklijk Huis opgetreden. Sorry. Dat is gemodig, hè? Ja, het is heel moeilijk he. het is uh, in de auto we niet goed te staan, dus waarom? Nee, hey, snap ik. Dat, dat begrijpen we, Peter Mensen. Uh, nou, uh, wil ik even aangeven, tot hoe laat ga je door vanavond? Ik moet nog een uur 12 voor u optreden. Dus uh, nou, daar ben ik een uur op, uh, nou, Van ding een beetje klaar. Dat uh, van 1 uur. Ja, dan is het op het plein natuurlijk hier al, uh, het al uh, afgelopen. Dus dan raad ik iedereen aan, natuurlijk hier op de radiozender, om naar Peter Beense in het hulp casino nog even te gaan. Uh, wat wil je de luisteraars nog meegeven, Peter? Ja, in ieder geval uh, zorgen dat het een gezellige avond wordt vanavond. Uh van wat te maken vervalt, en uh, bij jullie is het gezellig of fijn. en uh, Misschien zal het ook gezellig zijn, dus uh, ik zou zeggen... ...zorg dat je erbij bent, uh, dat je niks mist. Nou ja, wij beginnen in ieder geval goed, we draaien platen, een goede vriend... ...die je samen met Harry Slinger gemaakt hebt. Ja. En uh, dan kijk ik echt naar. Met Harry Slinger samen. Ja, dat is echt leuk. Hoor. Zie je hem nog? Ja, klopt. Ja, ja, en dan uh, wil ik je bedanken voor dit uh, korte interview, uh, Peter. En uh, heel veel succes ja, vanavond in het casino. Sorry dat het een beetje rommelig is, Geen maar uh, ja, het is uh, even. niet ja, In de auto en aan het rijden, dus uh, Helemaal boven. Ja, dat begrijpen wij helemaal. En zeker omdat je uh, nu, natuurlijk, wel een artiest bent. die uh, van de ene plek naar de andere moet reizen. Uh, uh, heel veel succes en uh, wij uh, draaien even jouw plaat. Een goede vriend. Heb je voor het leven een goede vriend? Staat altijd voor je klaar. Vraag nooit waarom. Dat is een om het even. Want goede vrienden die zijn er voor elkaar. Een goede vriend die heb je voor het leven. Een goede vriend staat altijd voor je klaar. Vraag nooit waarom, dat is hem om het even. Want goede vrienden, die zijn er voor elkaar. het klikt vaak als kind al en is dan ook meestal een jochie bij jou uit de straat begint als mijn toeval, maar dan sluit het tweetal een vriendschap die nooit meer vergaat ons verder leven is nemen en geven we weten wat goed is en kwaad we steunen elkaar. ik weet al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 Heb je voor een leven Een goede vriend Staat altijd voor je klaar Vraag nooit waarom Dat is een moment even Want goede vrienden Die zijn er voor elkaar een toekomst opbouwen verlies je in elkaar uit het oog wat blijft is de vriendschap je hoort van zijn misstap en dat hij de mensen bedroog ik moest naar de baaiers kwam tussen het gaaiers soms had ik het even te kwaad maar jij Dat vriendschap nog altijd bestaat. Een goede vriend, die heb je voor het leven. Een goede vriend, staat altijd voor je klaar. Ik vraag nooit waarom, dat is een moment het leven. Want goede vrienden, die zijn er voor elkaar. Dat was Peter Beense. En nu gaan we zo over naar het volgende nummer. En dat is Boetie Kool. Dachten, denk aan al die nachten Kom hier, kan niet wachten Je wilt dat ik het voor je zeg Ik zit het voor je en het liep uit dan. Ik ken het warm als jij met me dans. Jouw ZFM, het geluid van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen. Feesten, als of elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze tijd op mijn begrafenis. Ja, dames en heren, dat was natuurlijk. Uh, uh, je broer uh, met kind van de duivel. We zijn natuurlijk hier ook in het Amsterdam. Beach Hotel een feestje aan het bouwen. En natuurlijk is er nog steeds op het uh, badhuisplein van alles uh, te doen. Uh, alleen uh, wij hebben nu even uh, weinig, uh, hoe heet het, uh, direct van het podium. Dus we draaien onze eigen uh, muziek en deze kent bijna iedereen. Uh, hij is net ook op het podium geweest, althans uh, gewoon gedraaid. Dus we gaan hem hier ook even draaien. De Snobbelige. Sensation Wildland en de... Mannen met de anders. Los met de storm.